Morgen verandert er weinig. In het zuiden wordt het wel iets minder warm. En de dagen daarna is het droog en dan wordt het iets minder zacht. ANWB Verkeersinformatie met in totaal 50 kilometer aan files. De meeste files zijn de dagelijkse files richting de grote steden in de Randstad. Zoals die op de A9. Maar daar is de vertraging wel wat groter dan gebruikelijk. Want er is een ongeluk gebeurd.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De vrees in Japan voor een meltdown van de kerncentrale in Fukushima neemt toe. Na opnieuw een explosie en een brand. We gaan gauw naar de probleemregio. Ja, in die kerncentrale lijken de problemen alleen maar groter te worden. Reactor 4 is een aantal uren geleden in brand gevlogen. Afgelopen dagen waren er explosies in de reactoren 1, 2 en 3. En bij reactor 2 vooral, maar ook bij de andere dreigt een gedeeltelijke of zelfs een gehele meltdown. En daar kan natuurlijk veel radioactiviteit vrijkomen. Onze correspondent Wouter Zwart is in Japan. Wouter, welke laatste informatie heb jij over de problemen met de kerncentrales? Ja, dat er toch inderdaad weer een explosie is geweest bij weer een kernreactor. En dat uh, nu zeer waarschijnlijk de beschermende capsule die om die brandstof heen zit... dat die beschadigd is geraakt. Er schijnt ook brand te zijn. Nou goed, exacte informatie weten we nog niet helemaal precies. Maar uh, dit klinkt heel ernstig. En dit zou het, het rampscenario van een meltdown hebben. Dus het, uh, het lekken van radioactief materiaal op grote schaal uh, zeker in hand kunnen werken. Dus het is... Uh, men spreekt nu ook in uh, landelijke, maar vooral ook in internationale media nu over uh, ja, de mogelijkheid voor uh, zeer rampzalige uh, situaties. Ja, wat, wat weet je dan al over radioactief activiteit in de regio. Ja, dat is nu heel moeilijk te zeggen. Wat we nu in ieder geval weten is dat uh, uh, in het gebied uh, waar nu weer de problemen zijn... Uh, nu de mensen in een straal van ongeveer 30 kilometer uh, binnen moeten blijven. Uh, ja, de verdere informatie ontbreekt ons ook nog een beetje... omdat wij voortdurend ook zelf onderweg zijn om toch te proberen dit, uh, dit gebied... Uh, en eigenlijk het hele land te verlaten. Omdat uh, nou, op advies van allerlei deskundigen toch gezegd wordt... dat het misschien niet verstandig is om hier nog heel lang te blijven. Dus jij staat op het punt om Japan te verlaten omdat het gewoonweg voor je gevoel niet meer veilig is daar. Ja, het gaat niet alleen om zeg maar, het gevaar voor uh, nucleaire straling. Maar het gaat ook om de manier waarop wij hier nog ons werk uh, kunnen doen. Namelijk uh, heel moeilijk. Dat heeft te maken met het feit dat er bijna geen benzine meer is. Dus mensen kunnen zich niet verplaatsen. Er staan kilometerslange lange files voor de, de paardtankstations die het nu nog doen. De snelwegen zijn grotendeels afgesloten voor, uh, voor hulpgoederen. Nou, daar konden wij dan toevallig wel overheen. En wij hadden daardoor, vanwege die vergunning die we hadden, het geluk dat wij nog.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 Ja, ik weet niet de exacte positie van die mensen nu, want ook het telefoonverkeer is in heel gebieden, grote gebieden heel uh, moeilijk. Uh, ook wij zijn moeilijk te bereiken, maar het uh, klinkt allemaal niet, uh, niet heel erg uh, goed, nee. Tot nu toe, Wouter, valt ons vooral ook de beheerste reactie van de Japanners op. Uh, ja. Na al dat nieuws over die kernreactoren en problemen met ja. de kerncentrales, begint dat ook te veranderen? Ja. Ja, ik heb toch een beetje het vermoeden dat dat nu begint te veranderen. We spraken eerder de afgelopen dagen over de aard van het volk. Een vrij volgzaam volk dat goed luistert naar zijn leiders... en niet heel snel massaal in paniek wil raken. Maar dat begint toch nu een beetje te veranderen. Je merkt dat er nu bij persconferenties die de premier geeft... maar ook andere leidinggevende mensen die dus het rampenteam coördineren... dat die zeer, zeer kritische vragen van de Japanse journalisten beginnen te krijgen... Uh, eigenlijk gewoon verwijten van journalisten krijgen. Jullie informeren het volk en ons. Zeer slecht. Uh, je eigen uh, uh, opmerkingen die spreek je tegen. Soms is het in orde en dan ineens blijkt er toch een explosie te zijn. Je merkt toch dat daar ook wel meer onrust over ontstaat onder de bevolking die die persconferentie natuurlijk op live televisie uh, ook ziet. Ik begrijp dat er momenteel ook in de hoofdstad Tokio nu toch meer onrust onder de bevolking begint te ontstaan. Er was ook een gerucht dat daar enige straling gemeten is. Nou we weten niet of dat in klopt, Maar het feit dat daar dus al geruchten over ontstaan, ja, dat is een hele zorgwekkende situatie. We hebben hier te maken met een land met miljoenen steden. Ja, Daar wil je een massapaniek natuurlijk de alle tijden voorkomen. Dat is wat de overheid waarschijnlijk ook probeert hè, door ja, uh, uh, soms mondjesmatig heel voorzichtig met informatie te komen. Maar te weinig informatie geven is natuurlijk ook heel risicovol. En hoe zit het met de angst voor nog een hevige aardbeving? Nou ja goed, er is nog steeds uh, sprake van naschokken. We hebben afgelopen nacht weer een aantal van die naschokken meegemaakt. Er was een aantal dagen geleden, ik geloof twee dagen geleden, de voorspelling dat er binnen drie dagen toch een grote kans was... nog op een schok van misschien wel 7,0 op de schaal van Richter of uh, uh, hoger. Nou, we hebben één keer 6,6 meegemaakt. We weten niet of dat hem was. Uh, maar goed, in ieder geval, die schokken die gaan door. Dus ja, het risico daarvan blijft... In ieder geval bestaan. En ik zou bijna zeggen. al zou het risico daarop afnemen. dat wil dan niet zeggen dat de mensen er daardoor niet meer bang voor zijn. De angst zit er gewoon in. Wouter zwart. In Japan, dankjewel. Goeie reis. Want uh, Wouter gaat dus. Hij zei het net zelf. het land verlaten. En de Franse ambassade adviseert Fransen in Tokio. in de hoofdstad dus. dat is op uh, meer dan 250 kilometer van dat rampgebied. Uh, om binnen te blijven. nu er een radioactieve wolk richting de hoofdstad waait. De wind staat richting het zuiden. Houd ramen gesloten. en raak niet in paniek. Zeggen de Franse autoriteiten? Nou, wij maar even bellen met de Nederlandse ambassade. Die zeggen: volg de Japanse autoriteiten. Verder willen ze nog niet reageren op dit moment. Vanochtend te gast in de uitzending, de hele uitzending blijft die Wim Turkenburg, energiedeskundige en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. U kunt vragen beantwoorden die er zijn. naar aanleiding van de nucleaire crisis in Fukushima. Uh, meneer Turkenburg, welkom. U vocht het natuurlijk ook op afstand. Wat, wat kunt u zeggen over die derde explosie, die duidelijk anders is dan die vorige twee. Ja. Bij reactor nummer 1 en reactor nummer 3, daar was er een waterstofexplosie. Die waterstof die was uit de kern geventileerd, die verzamelde zich in het reactorgebouw. Die heeft zich gemengd met zuurstof en er is geëxplodeerd. Toen is het dak weggeblazen in ja. beide gebouwen. Bij de derde reactor was bij, toen de explosie plaatsvond bij reactor nummer drie. Dus de tweede explosie. Toen is er een brok, zijn er brokstukken ook ingeslagen in het gebouw van de tweede reactor. Waardoor er dus in het dak van de tweede reactor ook een gat zat. Dat had, dat had als voordeel dat als er dan daar waterstof uit de kern komt, ja, kom dan verzamelt zich dat niet in het gebouw... Ja. maar dan gaat het meteen naar buiten. Dus dat je zou kunnen zeggen is een, voor, is een voordeel. Dus de verwachting was ook niet dat daar het dak zou worden weggeblazen... zoals bij nummer 1 en bij nummer 3. Wat we nu hebben gezien is wel vannacht om een uur of twaalf Nederlandse tijd... dat daar zeg maar binnen het uh, omhulsel van de reactorvat dat daar uh, onder bij de bodem een explosie heeft plaatsgevonden. Dat is een ruimte waar, uh, wordt, ja, waarvan uh, die wordt gebruikt om de druk binnen de reactor te verlagen. Uh, een decompression uh, gedeelte ja. wordt dat genoemd. Maar dan kom je dicht bij de splijtstof? Dan zit je dus binnen het, uh, het, het omhulsel, wat tot nog toe steeds intact was bij die andere reactoren ook. Dan zit je daar heel dicht bij de splijtstof. Betekent dat dat als die omhulsel niet meer goed intact is, en dat lijkt nu zo te zijn, en er zou ook een meltdown binnen de kern plaatsvinden, dat er dus een Grotere kans is dat de radioactiviteit naar buiten gaat komen. Dat kan op een gegeven moment tot zeer desastreuze gevolgen leiden. Is dat op dit moment al gaande? Voor een deel is er dus radioactiviteit geloosd. We zien ook een belangrijke toename van de straling buiten de reactor. Het stralingsniveau buiten de reactor is nu zodanig dat een normaal mens daar zeg maar een paar minuten, zeg maar zeven minuten mag zijn. En dan heeft hij zijn jaardosis opgelopen. Dat betekent voor de mensen die daar werken dat ze daar zeg maar een uur of zes, zeven mogen werken. En dan moeten ze eigenlijk weg, want dan hebben ze te, anders krijgen ze te veel straling. Ja, dat gaat dan om het aantal millisievers, zo heet dat, dat, dat uitstekend. Dat zijn millisievers. Uh, in Nederland is de norm dat je als een gewoon mens 1 millisievert per jaar aan straling extra mag krijgen. En daar is dus op dit moment het stralingsniveau buiten de reactor 8 uh, millisievert per uur. Zo. En wat is er ook al vannacht is gebeurd, is dat mensen die daar niet hoefden te zijn, werknemers, die zijn weggestuurd. Dus die zijn ook al geëvacueerd. Mm -hmm. Dat zegt iets. Uh, het feit dat men inderdaad zegt: houd uh, de ramen dicht tot op 30 kilometer afstand, zelfs in Tokio, ja, betekent dat men de rekening houdt dat er inderdaad uh, nu al geloosd wordt en dat er een kans bestaat dat er nog veel meer geloosd gaat worden. Maar dat betekent toch ook voor de werknemers daar dat zij gevaar lopen op dit moment? Dat klopt. Dus de mensen, dat zijn echt, zoals we dat destijds bij Tsjernobyl ook hadden, dat zijn helden, zou je kunnen zeggen. Ja, maar wel ten dode opgeschreven. Nou, als zij dus daar één dag werken en ze worden vervangen door anderen, dan is er verder nog niet zoveel aan de hand. Maar dat snap ik niet. Want u zegt er wordt nu, is er, is er een stralings van een 8 millisievert. Per, ja, uur. per uur en je mag er één per uur? Nee, dat is een gewoon mens. Aha. Maar een werknemer die mag 50 keer meer straling uh, hebben. Die mag dat, dat, is, dat is de norm. Ja. Er wordt gezegd je, dat is jouw werk en dan mag je meer risico lopen. Dus zij mogen 50 millisievert per jaar. Maar wat betekent uh, extra. dat voor je lijf als je zoveel straling. Uh... Land, ja, wat levert betekent voor je lijf? Je krijgt radioactieve stoffen naar binnen. En uh, dat kan tot stralingsziekten uh, leiden. Dat kan in eerste instantie tot misselijkheid leiden. En bij zeer hoge Ja, kan dat ook uiteindelijk tot dood leiden. Maar dan praat je over veel meer straling dan wat er nu is. Mm. Uh, op lange termijn kun je ook bij hele lage stralingsdoses bijvoorbeeld kanker krijgen en genetische veranderingen. Maar een meer straling kan misschien wel komen, want die werknemers, wat moeten zij doen? Wat, wat, wat kun je doen om dit te stoppen nu? Nou, je hebt natuurlijk beschermende kleding aan, zodat je in ieder uh -huh. geval voorkomt zoveel mogelijk dat je daar die stoffen inhaleert. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk meer de reactor, want hoe beteugel je dit nog? Nou, een groot deel van de mensen zit niet in de reactor zelf, maar die zitten buiten. Men, dus het is op afstandbediening. Uh, men probeert daar toch zo ver mogelijk bij uh, weg uh, te blijven. Maar wat kunnen ze doen om te voorkomen dat er een totale meltdown plaatsvindt? Men probeert uh, water, wederom zeewater, de reactorkern uh, in te krijgen. Om het daarmee... cool te houden. Om daarmee de boel af te koelen. Maar ook daarmee. Oh, radicule verstoffen, zeg maar. onder water te zetten. Waardoor ze niet kunnen wegdampen, uh, uh, mm -hmm. zeg maar. M maar die, die, die splijtstof hebben. die, die vreet zich dan door de bodem heen. Is dat nou, een stoffen? Is, dat is. Dat, ik weet niet of dat al gebeurd is. Nee. Uh, ik, het zou kunnen, maar ik denk het niet. Maar dat de kans ook is aanwezig. En kijk, je hebt een reactor vat. waarbinnen. zeg maar de, de kern is. Uh, en die kern is voor een deel gesmolten. Dat heeft. Uh, Woordvoerders hebben dat ook gezegd, want die kern die heeft een 2,5 uur droog gestaan, ja. zonder koeling. Ja. Nou, normaal gesproken betekent dat dat de splijtstof dan uh, zeg maar gesmolten is. En uh, als je dat niet dan koelt, dan vreet zich dat door het uh, reactorvat heen. En dan gaat het vervolgens op, he? op de bodem. Daar heb je een beton, daar is dus ook koel uh, cool medium aanwezig. En uh, dat kan dus ook reageren. De hele hoge temperaturen. Je praat dan over temperatuur van zo'n 2500 graden. En dat kan dus uh, zich wegvreten door de bodem uh, naar beneden. En als het eenmaal buiten ook, uh, zeg maar, door die bodem heen is. Maar dat kan een dag duren. Mm -hmm. Ja, dan komt het in de buitenlucht. En dan vinden er ook allerlei kleine explosietjes plaats. En dan krijg je dus uh, dat er heel veel reactiviteit naar buiten komt. Dus dat is het, het meest ja, zwarte scenario wat zich de komende dag zou kunnen gaan ontwikkelen. Wij spraken net um, eerder deze ochtend met uh, iemand in Tokio. Die maakt zich grote zorgen. De wind staat naar het zuiden. Uh, Tokio is een miljoenenstad. Maken ja. die mensen zich terecht zorgen? Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Ik, uh, als we kijken naar Tsjernobyl... dat is wel het meest erg denkbaar ongeval. En zo erg zal het waarschijnlijk hier toch niet worden. Hoewel we steeds meer uh, in die buurt beginnen te komen. Maar daar, ja... kijk hier naar het westen en naar Tsjernobyl... We praten toch over een afstand in, bij Tokio van iets van 250 kilometer. Ik ben geneigd te zeggen. Ja, als ik in Tokio zou wonen, zou ik daar blijven zitten. Uh, dan zit je daar raam, het meest veilig. Dan zijn mijn deuren dicht. Ja, want de Franse ambassade zegt dan. met deze windsnelheid uh, zou het binnen 10 uur. zou zo'n zo radioactieve wolk de hoofdstad kunnen bereiken. Ja. En, en, en, hoe, en hoe sterk is die dan nog? Ja, hij heeft, ja dat hangt heel erg af van inderdaad, hoe de wind is. hoe de weersgesteldheid is. of die wolk dan langs uh, de aarde, langs de grond. Langs, uh, langs uh, ja, de oppervlak wegdrijft. Of dat hij hoog in de lucht komt. Dat was, je zou kunnen zeggen, min of meer het voordeel toch nog in Tsjernobyl. Dat er een explosie plaatsvond. Waardoor de boel hoog in de lucht werd geblazen. En er dus, wat dat betreft, relatief weinig dicht bij de centrale. Wel was dat wel heel veel. Maar toch, dat had nog veel meer kunnen zijn. Okay. Nou, hier praten we over iets wat uh, niet explodeert op deze wijze. Dus dat zal lager bij de grond wegdrijven. En ja. Ik heb geen idee. Het hangt erg van de weersomstandigheden af. U blijft nog even zitten hier deze ochtend, want we hebben ja. nog wel meer vragen. Wim Turkenburg, dank dat u ons uh, voor nu even te woord wilde stellen. Okay. Ander nieuws ook vanochtend. Het kabinet schrapt regels, ook voor huurders. Maar die huurders zijn daar eh, bepaald niet blij bij. De verhuurders wel, ze discussiëren straks. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu een kleine 60 kilometer aan files. Over het algemeen zijn dat de files richting de grote steden in de Randstad. Er is eigenlijk maar één uitzondering. En dat is de A9, ook maar Amstelveen. Daar is de file wat langer dan gebruikelijk. Er is namelijk een ongeluk gebeurd... Tussen knooppunt Kormeer en Castricum staat 9 kilometer... en is de linker reist ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 9 minuten voor half 8 is het. Wij gaan naar Libië, want uiteraard is daar ook nog altijd beweging en nieuws. Um, wordt op diverse plaatsen nog steeds gevochten... door troepen van de, de Libische leider Gaddafi en opstandelingen. De opstandelingen worden steeds verder teruggedrongen. Dat hoorde u gisteren ook al. Ondertussen praat de VN over een vliegverbod boven Libië... Daarover is een beslissing nog steeds niet genomen. Mustafa Upi is in Benghazi, in Libië. Mustafa, de gevechten zijn vooral rond de stad Brega, horen wij. Um, weet jij nu wie daar de controle heeft? Wie daar nu de baas is? Nou, Er zijn nog steeds tegenstrijdige berichten over wie nou stand, de stad in handen heeft. Um, we hoorden in ieder geval van de opstandelingen dat zij de stad zou, zouden hebben terug uh, hebben heroverd... over op, uh, op de minister van Gaddafi... Maar um, uh, gisteren bleek dat toch een zware gevechten zijn uitgebroken. Dat er uh, wellicht sprake zou kunnen zijn van... ...nou, voor toch wat meer winstterrein door de milities van, uh, van Gaddafi. En ik, uh, toen ik gisteren bij uh, de frontlijn was... Uh, ...kwamen uh, ja, kwam, uh, nogal een aantal uh, opstandelingen uh, richting mij... ...die uh, heel met echt werkelijk bedrukte gezichten... ...en uh, die gaven het meer, of meer op eigenlijk wat Brega betreft. Zij vonden... Uh, dat, uh, ja, dat milities uh, van Kadhafi toch aan de winnende hand zijn... Dat het toch zwaar wafels hebben ingezet... en dat de opstandelingen zich steeds meer terugtrekken aan de rand van de stad. Mustafa, um, ja, een vliegverbod. Ze zijn er weer niet toe gekomen. Dat zat daar misschien ook wel niet echt in. De opstandelingen roepen daar natuurlijk al, al dagen, uh, weken om. Wat zijn de reacties op het uitblijven van weer die no-fly-zone? Nou, enorm veel woede op het uitblijven natuurlijk van uh, dat vliegverbod... Want dat is voor de opstandelingen, althans dat zien ze nu op dit moment als belangrijke redding eh, voor, eh, ja, voor hun eh, om in ieder geval eh, terrein te behouden en misschien zelfs door te kunnen stoten richting het, het westen, richting Tripoli. Eh, eh, op dit moment eh, zijn de opstandelingen zeker aan het verliezen aan de hand, mede door het gebrek of althans het uitblijven van dat vliegverbod eh, begreep gisteren van een commandant van de opstandelingen eh, dat er wel contact is geweest met de Verenigde Staten en... Groot-Brittannië, dat er toezeggingen zijn dat er zo'n vliegverbod sowieso zal komen. Maar ja, het duurt nu eindeloos lang. En misschien is het waarschijnlijk te laat op het moment dat zo'n vliegverbod wordt ingesteld. En in ieder geval um, uh, zijn de opstandelingen niet blij met hoe het nu gaat. En de vraag is natuurlijk ook of zo'n vliegverbod genoeg zal zijn om de opmars van de minister van Gaddafi te kunnen stoppen. Ja, en daarmee is uh, het verzet gebroken. Want hoe lang kunnen ze dat nou nog volhouden? Ik heb de vraag niet goed gehoord. Ja, kunnen ze dit lang volhouden op, op deze manier? Moest er vaak. Ik heb de vraag niet, niet helemaal goed gehoord. Maar uh, uh, even wat betreft de laatste nieuws wat ik in ieder geval heb... ...is dat er nog steeds in ook zou gevochten worden. De stad is gisteren dat het ligt ten westen. Nou... Daar gaan we mee. Ja, dat zat erin. De verbinding is uh, moeizaam met Libië. In ieder geval het laatste nieuws kreeg u van Mustafa Okbi vanuit Benghazi. Wij gaan naar uh, heel ander nieuws. Nieuws uit eigen land. Want het kabinet schrapt een lang bevochten wetsvoorstel voor huurders. Het voorstel zou huurders het recht geven om renovaties af te dwingen bij de verhuurder. Zolang het om een redelijk voorstel gaat. Nou, het vorige kabinet besloot dit, maar de huidige regering ziet er niets in. Het past niet bij hun doelstelling om de regeldruk voor burgers te verminderen. Um, Marijke van Iersel van de Woonbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Het kabinet ziet het dus als weer een nieuwe regel voor de burger. Waar de burger niet op zit te wachten, zo redeneren zij. Hoe ziet u dat? Nou, wij zien dat heel anders. Wij vinden dat uh, met deze wet huurders meer te zeggen krijgen over hun huurwoning. En dat zou heel goed zijn wanneer huurders voorstellen konden doen wanneer, voor hun verhuurde dat uh, bijvoorbeeld. Het kon komen tot modernisering van de keuken of vernieuwing van de douche. Ja, het gaat dan echt of om woningverbeteringen, hè? We, zoals u dat zegt. Ja, het gaat om verbeteringen. En die dragen bij aan de hoge kwaliteit van uw woningen natuurlijk. Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in het Vastgoed. Club van Commerciële Verhuurders. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u dat ook uh, zo'n goed idee gevonden, voorstelling voor verbetering van de wonen? Nee. Nee? Wij zijn erg blij dat deze... ...enorme paarse krokodil wordt geschrapt. Waarom is dat een paarse krokodil? Zoals uh, Marijk van IJssel al zei... ...wordt hier al jaren over gesproken. En waar het om gaat is dat in feite huurders... ...zeggenschap krijgen over bedrijfseconomische beslissingen... ...die een verhuurder moet nemen. Mm -hmm. Wij hebben ons er ook vanaf het allereerste begin... fel verzet tegen deze regelgeving. Alhoewel op dit moment de wet dusdanig is aangepast... ...en voorzien is van allerlei veiligheidskleppen... ...dat we er nog wel mee hebben kunnen leven... Ja. Maar de wet zal gewoon in de praktijk bijna niks doen. En vandaar dat ik dit een absolute paarse krokodil vind... die ook heel principieel is. Meneer, mevrouw van Iersel van de Woonbond, u kunt zich daar eigenlijk niet mee bemoeien. Nou, wat het is... Het ministerie heeft een onderzoek gedaan... naar hoe verhuurders aankijken tegen de, dat initiatiefrecht van huurders. Daaruit bleek dat drie kwart van de verhuurders... het initiatiefrecht onder voorwaarden acceptabel vond. En zo is er ook een hele mooie balans gekomen in die wet tussen de belangen van huurders en de verhuurder. Hmm, volgens mij denkt meneer van Blokland daar anders over. Ja, dat klopt. Er was onder 50 sociale uh, huisvesters, dus woningcorporaties onderzocht, en een stuk of twaalf particuliere verhuurders. Die hebben zo nadrukkelijk in dat allereerste rapport aangegeven dat zij niets zien in die. Uh, in dat initiatiefwet... Ja. dat er echt sprake moet zijn van uh, collectieve verstandsbewijs. Ja, om nou dat door te zetten. Meneer Van Blok, we begrijpt natuurlijk wel... dat uh, verhuurders uh, het liefst niet opgedrongen krijgen. Maar het feit dat huurders wat meer rechten krijgen... om hun eigen woning te verbeteren, daar is toch niets mis mee? Daar is inderdaad niets mis mee. Dat nou, zou het kunnen zijn. Maar waar het om gaat is dat verhuurders al lang blij zijn... als er huurders zijn die samen met de verhuurder in gezamenlijk belang, in gezamenlijk overleg wat willen realiseren. Oké, okay, maar u zegt eigenlijk dat dus regelen we dan onnodig. samen wel, daar komen we samen onnodig. wel uit. We komen daar samen uit, dat is het hele punt. En op dit moment is dit wetsvoorstel er dus, maar het is volstrekt onnodig en het is niet, uh, het is niet gewenst. Maar waarvan Van Iersel, is dat zo? Komt u er samen wel uit? Als het om een nieuwe keuken gaat? Nou, dat, uh, daar zijn voorbeelden van te over dat dat niet zo is. We kennen bijvoorbeeld een voorbeeld in het noorden van het land waar... Uh, een verhuurder de woningen wilde verkopen, daar mooie keukens in bracht... en de trouwe huurders kregen zo'n keuken niet. Die hebben de hemel en aarde moeten bewegen nee. om dat voor elkaar te krijgen. Want dan zit het bedrijfsresultaat in de weg. Hè? De, de, de, de verhuurder moet ook verder. Ja, maar zoals ik al zei, dat is het mooie van dit wetsvoorstel. Er wordt rekening gehouden met het belang van de huurder en de verhuurder. Want onder bepaalde voorwaarden uh, uh, moet de verhuurder verplicht die uh, verbeteringen uitvoeren. Ja. Daar moet dan wel de huurder een redelijke huurverhoging voor... Uh, betalen. En verder staan er nog allerlei redenen in. Juist om dat belang van die verhuurder uh, te beschermen, bijvoorbeeld wanneer die de woning wil verkopen, nou. dan is die niet verplicht om nou. het uit te voeren. Nou, we horen het. U komt er samen niet uit. Marijke Van Ierse van de Woonbond en Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in het Vastgoed. Hartelijk dank, beiden. Ondertussen komt er weer allerlei nieuws uit Japan. Wij houden u daarover. Uiteraard in de uitzending op de hoogte luistert u naar het journaal. En zo dadelijk gaan we verder met het Radio 1 Journaal.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 Nieuwe problemen bij kerncentrales in Japan en minister Schippers wil meer concurrentie ziekenhuizen. Half acht geweest, goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. De veiligheidsmaatregelen bij de Japanse kerncentrale in Fukushima zijn aangescherpt. Rond centrale 1 komt een hoeveelheid straling vrij die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Mensen die tot 20 tot 30 kilometer van de centrale wonen mogen hun huis niet uit... Binnen die cirkel waren de mensen al geëvacueerd. Hoe de situatie zich ontwikkelt hangt sterk af van het weer... zegt correspondent John Veldkamp. De wind die er is, is heel rustig naar het zuiden aan het komen. Morgen wordt een uh, windstroom verwacht van west naar oost, dus dat is gunstig. De enige zorg is nu of er regen komt of niet. Want als er regen komt, dan gaat al het radioactief materiaal... ...komt dan op de grond terecht, in die regen. Dus dat is wel een, een bron van zorg. Gisteravond laat, Nederlandse tijd, was er een nieuwe explosie in Centrale 1. De derde explosie sinds de beving van vrijdag. In een vierde reactor heeft brand gewoed. In drie reactoren wordt nu zeewater gepompt om kernsmelting te voorkomen... ...vertelt de Japanse premier Kamp. De people at the power plant are carrying out operation to inject water to cool the reactors. Despite uh, they are putting themselves in a very dangerous situation. So in that sense we hope that we can avoid further radiation leakage. The premier can. Door een talk. Met eh, drie Nederlanders in Japan is sinds de aardbeving en de tsunami geen contact geweest. Er is één Nederlander die vermoedelijk nog in het rampgebied is. En van twee anderen is onduidelijk waar ze zijn in Japan. De Japanse beurs is flink ingezakt. De Nikkei-index staat meer dan 10% in de min. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen meer gaan concurreren op prijs en prestatie. En daarom wordt vanaf volgend jaar het systeem van vaste prijzen losgelaten. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten dan samen onderhandelen over de prijs van een behandeling.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 Uh, open voor zo'n verzoek. Voorwaarde is wel dat de boeren de uitkomsten van zo'n onderzoek zullen accepteren. De uitbraak van Montclair werd tien jaar geleden aangepakt met het ruimen van de veestapel op meer dan 2500 bedrijven. En de laatste Amerikaanse veteraan van de Eerste Wereldoorlog wordt vandaag begraven. Frank Buckles overleed eind februari, was 110. en werd in 1917 naar het front in Frankrijk gestuurd nadat hij zou hebben gelogen over zijn leeftijd. Zelf ontkende hij dat altijd. Ik heb niet gelogen, een beetje de waarheid naar mijn hand gezet, zei Buckles. Hij voerde als 16-jarige ambulancebestuurder gewonde soldaten af uit de loopgraven. En Na de wapenstilstand in 1918 begeleide hij twee jaar lang Duitse krijgsgevangenen terug naar huis. President Obama heeft bepaald dat vandaag op overheidsgebouwen in Amerika de vlag half stok hangt. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 ANW-verkeersinformatie met 30 meldingen van files, 100 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste van die 30 files zijn de dagelijkse files richting de grote steden. Er zijn een tweetal uitzonderingen. Allereerst de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar is het drukker vanochtend. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen knopend Kooimeer en Kastricum staat 9 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer open. Ook een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland in de richting van Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar staat 2 kilometer.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 Minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het nieuws uit Japan kunt u ook volgen via onze website nos.nl. U ziet daar ook de foto's en de kaartjes van de eh, kerncentrale bij Fukushima. Centrale 1 hebben we het dan over. Ja, En daar komt zojuist een bericht over binnen... van het Internationaal Atoomagentschap, het eh, IAEA. Dat er per uur 400 millisievert radioactieve stoffen vrijkomen. Per uur dus. Meneer Turkenburg, bij ons in de studio. Um, energieteskundige en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Um, we gaan even terug naar u, want wij spraken u net... en toen zei u, een gewoon mens mag in principe blootgesteld worden... aan 1 millisievert per jaar. Wat ja, betekent ja. het dat er nu 400 millisievert uh, per uur vrijkomen? Nou, het is niet zozeer vrijkomen als dat, dat de stralingsbelasting is die je oploopt wanneer je daar een uur aan de rand van de centrale bent. Dan krijg je 400 millisievert. Dat is dus uh, 400 keer meer dan, je, dan een normaal mens in een jaar extra zou mogen krijgen. En het is er ook uh, acht keer meer dan een radiologisch werker, dus een werknemer daar ter plekke. Uh, per jaar zou mogen krijgen. Dus dat betekent dat eigenlijk ook radiologische werkers... daar uh, op dit moment aan zeer zware uh, belastingen worden blootgesteld. Kunnen zij daar nog wel blijven? Uh, normaal betekent dat dat je dan uh, binnen een paar minuten... weer vervangen zou moeten worden door iemand anders. Dat is on een onwerkzame situatie. Dat is een onwerkzame situatie, ja. ja. Een, een half uur geleden spraken we Toen hadden we het nog over 8 millisievert per ja. uur. Opeens is dat dan opgelopen. Goed, die berichten komen natuurlijk iets achter de feiten aan. Wat kunt u uit, daaruit concluderen dat het opeens zo hoog oploopt? Nou, die 8 millisievert, die, uh, dat was het getal wat ik vannacht om drie uur uh, ja. doorkreeg. Ja. Het was na de, de derde dus dat, explosie? Dat was na de derde explosie. Dat was een explosie bij het uh, reactorhuis, zeg maar. Binnen in de centrale. En daar had u van uitgelegd dat het niet meer om waterstof? Het gaat niet meer om waterstofexplosie. Die... Waterstof dat was een ander type explosie. Waardoor waarschijnlijk dat reactorhuis ja, voor een gedeelte onklaar is geraakt. En het lijkt dus zo te zijn dat er... Ja, laat ik toch maar dat woord gebruiken. radioactieve stoffen worden uitgebraakt. Uh, misschien samen met stoom. Uh, het kan zijn dat bepaalde kleppen niet meer werken. En uh, er zat een gat in het dak. Dat was erin gekomen doordat er een brokstuk van de tweede explosie... een gat maakte in het dak van, van, van de uh, reactor nummer 2. En uh, dus alles wat er uit het reactor vat uh, en uit het reactor huis wordt weggelekt... dat komt vanzelf naar buiten. Dus je kunt hieruit concluderen dat de radioactiviteit nu in grote dosis in de lucht komt. Er komt nu uh, he, behoorlijk veel radioactieve stof uh, naar buiten. En ja. daar krijgt de hele omgeving mee te maken. Zeker. Meneer Turkeburg, hartelijk dank. U blijft hier te gast. We spreken u straks weer. 10 minuten over half acht. Uh, wij gaan ook nog eventjes naar uh, de gevolgen van een tsunami. Want uh, ja, zo is natuurlijk alles begonnen. In eerste instantie met een aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter. Gevolgd door een uh, zeer zware uh, vloedgolf. Hoe zorg je dat de gevolgen van zo'n vloedgolf zo klein mogelijk blijven? Joris van der Kerkhof is in Markennessen om antwoord te krijgen op die vraag. Het ingenieursbureau Arcades, daar is ook Gerbert van Vledder. Hij uh, heeft zich gespecialiseerd in uh, tsunamis, in golven, in watergolven. Enorme watergolven werkt ook bij de TU. Het bedrijf is hier uh, in Marknesse Om op de kerncentrale uh, even uh, in te haken. Uh, maakt u ook modellen uh, voor, uh, waar kerncentrales mee aan de gang kunnen... om zich ook tegen dit soort golven uh, te wapenen? Ja, in eerste instantie richten we ons op de stormgolven op de Noordzee of op de Oceaan. Zo maken we statistische analyses van allerlei stormen die zich hebben voorgedaan. Op die manier kunnen we een soort ontwerpstorm definiëren. En met die ontwerpstorm gaan we met onze computermodellen aan de gang... om te kijken hoe groot de golven bij de kust zijn. Voor tsunamis is dat veel ingewikkelder... omdat we daar veel moeilijker een soort ontwerp-tsunami kunnen bedenken... Maar als we die eenmaal hebben, een ontwerp, tsunami, kunnen we weer met onze computermodellen kijken hoe die de centrale uh, aanvallen. En dan kunnen we op basis daarvan de muren en de verdediging ontwerpen. Ja, dat doet u dan hier in een ruimte uh, met allemaal ordners uh, van die uh, grijze... Lades uh, waar heel veel papieren uh, uh, in zitten. Uh, ordners waar uh, vooral heel veel kranten in zitten. En natuurlijk ook uh, computers waar u uiteindelijk ook modellen op hebt staan. Waar, waar u het net over had. Uh, mensen die zo'n zo kerncentrale willen gaan bouwen... kunnen dan bij jullie terecht van uh, waar ze rekening mee moeten houden. Maar ja, uh, het is, de praktijk is dan toch altijd weer zoveel anders... dan, uh, dan uh, die, die ont ontwerpmodellen... Hebt u nu, met wat u de afgelopen dagen hebt gezien... het idee van... ik en mijn soort mensen hebben het helemaal fout gezien? Nou, om te beginnen is een... Uh, elke tsunami is weer totaal anders. En het is heel moeilijk om een tsunami te voorspellen. Maar... Elke keer gaan we uit van een, een, een tsunami die zich voordoet... en dan kijken we goed hoe dat in de werkelijkheid zich voordoet. Dat is eigenlijk het wrangen van deze situatie. Dat deze tsunami levert een ongelooflijke schat aan informatie... van hoe die golf is opgewekt, hoe die zich over de oceaan voortplant... in de kustzone komt en over het land schuift. Die informatie is met name voor de ontwikkelaars van de computermodellen... waaronder bij TU Delft, heel erg van belang om hun modellen te verbeteren. Die modellen gebruiken we dan weer als ingenieur... binnen Arcades en andere ingenieursbureaus... om te bedenken hoe we veilige plekken kunnen creëren... als er zich dan zo'n tsunami voordoet. En dan kun je grote dammen bouwen. Maar ja, dat hebben we nu ook gezien. Dan is er zo'n dam gebouwd, uh, jaren geleden, 12.000 kilometer lang. Daar gaat het water gewoon overheen. Ja, ik heb foto's gezien van... Uh, ...havendammen of dammen langs een haven die gewoon overspoeld werden... ...omdat het tsunami toch hoger was dan men had bedacht. En het bouwen van muren geeft dan een vals gevoel van veiligheid. Het is heel duur om hele hoge, stevige muren te bouwen... ...dus je moet uiteindelijk, net als in Nederland, een afweging maken... ...wat voor veiligheidsniveau wil je... ...en hoeveel geld ben je bereid daarin te investeren. Nou, U stelt de vragen uh, uh, die ik later opnieuw aan u ga stellen... ...en waar u dan weer de antwoorden op kunt geven. Zo blijft er geen werk over voor Joris van Kerkhof. Laat er meer van hem over hoe je de gevolgen van tsunamis zo klein mogelijk kan houden. Dan sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer Champions League dag en week vandaag en morgen. Vanavond eerst maar Bayern München tegen Inter Milan. In, In Milaan werd het uh, 0-1 voor Bayern. Ja. Ja, dat moet Inter aan de bakken. Ja, Inter moet zeker aan de bak. En Bayern 6-0 gewonnen van uh, Hamburg. Wil ik je nog eens even ja, aan de herinneren, afgelopen zaterdag <laughs> uh, de borst vooruit, uh, zei Filip Laam. Dat doen ze graag in München. Uh, een nieuw begin, zei Robben. Het is natuurlijk allemaal bekend, het verhaal van Gaal die daar weggaat aan het einde van het jaar. En men is wel heel optimistisch nu ineens in München. Er wordt zelfs weer over allerlei nog de titel gesproken nu Dortmund verloren heeft. Maar goed, dat lijkt allemaal uit zicht. Vanavond gaat het erom tegen Inter. 1-0 e voorsprong moeten ze verdedigen. Inter er toch niet zo'n sterk seizoen na het enorme seizoen van vorig jaar. Sneijder zei, we zijn pas halverwege. Dat zijn ook bekende teksten, zeg maar. Bayern is toch wel echt de favoriet, hoor. Met de 1-0 voorsprong in huis. Inter moet gaan aanvallen. Doen ze niet zo graag. Hebben ook niet zo'n geweldig seizoen tot nu toe. Zitten er ook niet zo in. Dus Bayern is wel echt de favoriet. Maar zeker is bij beide ploegen niks. Ook niet in Beieren, hoe optimistisch ze nu ook zijn. Maar uh, laten we toch maar zeggen dat we morgenochtend het over Bayern hebben, die de volgende ronde bereikt hebben. Kijk, toch weer een voorspelling. Heerlijk is dat. Ja. We gaan ook nog even naar het wielrennen, de Tireno Adriatico. Ja. De ploeg. doet het goed. Alle ogen zijn nu gericht op Robert Griesink. Wat gaat hij doen? Ja, Robert Geesink uh, doet het goed daar, uh, rijdt keurig mee, staat vierde. Vandaag nog een uh, tijdritje van negen kilometer, gaat hij niet meer winnen. Keddle Evans won gisteren. Maar er is ook nog een andere Nederlander, Wout Poels, 23 jaar. Gisteren uh, werd hij zesde, de dag ervoor werd hij tweede. Real al een goed voorjaar, gaat grote rondes rijden, rijdt voor vakantie Soleil. En het lijkt erop hoe voorzichtig je ook moet zijn. En dit jaar mag je ook nog niet alles van hem verwachten. Maar dat we naast Geesink, die we in de grote rondes zo graag gaan volgen... nog een Nederlander de komende jaren er echt bij krijgen... Deze jongen heeft een, een prachtig voorseizoen tot nu toe. Hij uh, rijdt in een hele aanvallende leuke ploeg. Uh, kortom, het Nederlands wielrennen krabbelt langzaam overend. gaat misschien nog het podium halen hmm. vandaag in de afsluitende tijdrit. Maar Evans maakt een hele sterke indruk. Won gisteren ook een prachtige etappe. Maar die Poels rijdt al drie dagen mee tussen allerlei wereldtoppers. Alsof hij nog nooit anders <lacht> gedaan heeft. En, en dat is wel eens anders geweest met Nederlanders. Kortom, uh, het kan een mooi voorjaar worden. De grote rondes komen eraan. Milaan, San Remo, de Belgische klassiekers. Kortom... Uh, wij kijken met veel genoegen naar Nederlandse wielrenners op dit Heerlijk. moment. Heerlijk. En Gezing twitterde ja. gisteren ook nog... Hè, dat de kansen op podium nog niet verkeken zijn. zijn Nee, dus drie, seconde, er zelf ook in. drie seconden achter Basso om het podium in ieder geval nog te oh, halen. Oké. Okay. Dank je Tom. Ja. Debat over kernenergie woedt weer in alle hevigheid door de ramp in Japan. En met de ontwikkelingen van vandaag zal dat er niet minder op worden. Zo dadelijk ook bij ons discussie. Er is de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Er staan nu 37 files Marcel, 125 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is een vrij normaal voor dit tijdstip op een dinsdag in maart. En dat betekent dat je voor grotendeels last hebt van de files richting de grote steden. Er zijn een tweetal uitzonderingen. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar is het wat drukker vanochtend door een ongeluk. Tussen Knooppunt Kooimeer en Akersloot staat nog 5 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Beek en Zevenaar staat 2 kilometer. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Problemen die in een aantal kerncentrales in Japan zijn ontstaan... ten gevolge van de zeer zware aardbeving. Toen ook, maar zoals zei het al, de discussie over kernenergie... op andere plekken in de wereld opleven. Zo ook in Nederland. Wij discussiëren over de beheersbaarheid van kernenergie vanochtend. doen we met uh, Ike Teuling van Greenpeace... en chef Pira, directeur van de energieleverancier Atomstroom. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar naar u, mevrouw Teuling. Um, op welke manier zullen de problemen met de kerncentrales in Japan... denkt u de discussie over kernenergie in Nederland beïnvloeden. Nou, Op dit moment is dat nog heel vroeg om daar iets uh, zinnigs over te zeggen. Het gaat de discussie natuurlijk beïnvloeden... maar de, de ontwikkelingen in Japan uh, zijn nog steeds in volle gang. Uh, de, de situatie is sinds gisteravond ernstig verslechterd. Mm -hmm. uh, wij als Greenpeace maken ons nu ernstig zorgen... over uh, nou ja, de veiligheid van de Japanse bevolking. En wij zijn op dit moment vooral even daarmee bezig. Mm -hmm. En de consequenties voor Nederland uh, en voor de rest van de wereld... en het kernenergie-debat gaan er natuurlijk zijn. Want dit laat heel duidelijk zien uh, wat de risico's van kernenergie zijn. Het is natuurlijk een extreme situatie. Maar uh, we zitten nu met uh, vier reactoren waar ernstige problemen zijn. Uh, radioactieve besmetting die tot in Tokio gemeten wordt. Ernstig verhoogde stralingsniveaus... die erg schadelijk zijn voor de gezondheid dicht bij de centrale. En uh, het, uh, nou ja, het allergrootste probleem is dat het gewoon nog niet ten, ten einde is. Het is nog niet onder controle. Meneer Pera van Atoomstroom, welke consequenties ziet u... naar aanleiding van deze, inderdaad, zoals mevrouw Tulling al zegt... extreme situatie? Ja, waar, ik, waar ik heel bang voor ben, is dat we dezelfde fout gaan maken... als 25 jaar geleden na Tsjernobyl. Um, toen hebben we kernenergie feitelijk in de ijskast gezet. Um, die was, kernenergie was er nu bijna uit aan het komen. Maar uh, daardoor zijn er... Uh, 25 jaar is er niets aan kernenergie gedaan. We zijn, we zijn, en in plaats daarvan zijn er kolencentrales gebouwd... en zijn we door blijven gaan met verouderde kerncentrales. Uh, en dat heeft gigantische gevolgen gehad voor de CO2-uitstoot. Maar ook uh, tijdens het delven van kolen vallen er heel veel slachtoffers. Maar die slachtoffers... Uh, kijk, waar, waar het natuurlijk om gaat in deze discussie is... Uh, wil jij als maatschappij dit risico lopen van die kerncentrales? Want wat er nu in, in Japan gebeurt, uh, nou heeft potentieel hele ernstige gevolgen. Maar mevrouw Tulling, mag ik daar een... even op ingrijpen? Want dat, u geeft het zelf ook al aan, he, dat dit natuurlijk wel een extreme situatie is. Um, een, een enorme aardbeving die bijvoorbeeld in Nederland ondenkbaar is. 8,9 op de schaal van Richter, dat gebeurt hier niet. Nee, dat gebeurt hier niet. Uh, dan moet ik wel bij opmerkingen dat de Japanse kerncentrales... daar werd altijd van gezegd dat die aardbevingproof zouden zijn. Die zouden hier tegen kunnen. Ja, maar komen. even terug naar de situatie... In in Nederland, want daar hebben we het nu over. Daar gaat de discussie over. Nou, dit, kijk, dat kan niet gebeuren in Nederland. Dus ja, is het misschien toch een beetje een drogredenering om dat erbij te betrekken op dit moment? Nou, kijk, in Nederland uh, wat het probleem nu bij die centrales. Het grote probleem is dat er uh, geen koelcapaciteit is. Dus de stroom is uitgevallen. De noodgeneratoren doen het niet hier door een tsunami. Dat zou in Nederland bijvoorbeeld door een overstroming kunnen gebeuren. En daardoor kan je je kern niet koelen. En krijg je een, een situatie die heel moeilijk onder controle te, te brengen is. En dat is precies wat we hier in Japan zien. En dat is precies ook wat het, het inherente probleem is van kerncentrales. Op het moment dat het misgaat uh, is het heel moeilijk... om de situatie onder controle te krijgen. Ja, meneer Pera, wat, en we wat... hebben die kerncentrales niet nodig. N goed. Daar ja, we hebben over. Eerst, eerst meneer Pera even over die, over die gevolgen. Want als er gevolgen zijn, dan zijn ze enorm ook zeer omvangrijk. Ja, ja nee, dat klopt. Nou ja, kijk, geen enkele, geen enkele vorm van energieopwekking is zonder nadelen. Uh, en en uh, het probleem is dat we kernenergie... Maar er is wel verschil in nadelen natuurlijk, hè? Ja, maar uh, kijk, het energieverbruik wereldwijd... het elektriciteitsverbruik groeit nog steeds heel erg hard... Het groeit in de westerse wereld nog steeds met 1 à 2 procent per jaar. En in opkomende landen groeit het met meerdere procenten per jaar. Uiteindelijk hebben we alle bronnen nodig, hè, ook windenergie en ook zonne-energie... Om, uh, om die energie te kunnen opwekken. Uh, en kernenergie is daarbij gewoon nodig. Een vierde van de elektriciteit in, uh, in Japan wordt met kerncentrales opgewekt. Ze kunnen gewoon niet zonder. Ja, Dat is mevrouw Tuiling, ja. even, even ingaand uh, op, op het verhaal van meneer Pera. Hij geeft in feite aan, inderdaad, de gevolgen kunnen groot zijn... maar geen, geen enkele vorm is zonder nadelen... en we hebben nu eenmaal alle vormen nodig. Nou, ook voor Japan geldt dat uh, Japan zonder kerncentrales kan. Uh, er zijn diverse studies die dat laten zien. Dat kan niet van het een op het andere moment, maar dat uh, is wel een ontwikkeling die nu ingezet kan worden. En het is maar net welke keuzes je als maatschappij maakt en welke uh, nadelen je je zwaarder uh, laat wegen dan anderen. En ik denk dat men ondertussen in Japan het risico van een ongeluk in een kernramp als een uh, heel groot nadeel van kernenergie beschouwt. En natuurlijk, het risico is klein, eh, maar nu wordt wel heel duidelijk hoe ontzettend verstrekkend de gevolgen kunnen zijn. En voor Nederland, mevrouw Teuling, want die gevolgen zullen natuurlijk in Nederland veel minder groot zijn. Hè? Want u haalt steeds Japan erbij, dat begrijp ik, dat doen wij ook, daar, aanleiding daarvan discussiëren we erover. Maar in Nederland zullen die gevaren toch minder groot zijn. Nou, de, Het risico in Nederland dat er iets misgaat in kerncentrale borstelen is klein. Maar als er iets misgaat, kunnen de gevolgen net zo groot zijn. Meneer Perra, zullen we even dicht bij huis naar Duitsland kijken? Daar zetten ze ook alles nu in de ijskast, zo ongeveer. Of ze komen terug op eerder genomen beslissingen. Is dat waar u bang voor bent? Ja, daar ben ik bang voor. En kijk, wat er, wat er uiteindelijk gebeurt, is dat je dan eh, verouderde centrales. dat je gedwongen bent om verouderde centrales door te laten draaien. Maar die, dat wilden ze juist in Duitsland natuurlijk wel. Ja, maar dat komt onder andere omdat ze na Tsjernobyl alle nieuwbouw hebben stilgelegd. Alle nieuwbouwplannen zijn toen afgeblazen. En in plaats daarvan zijn kolencentrales gebouwd. En wat er nu in Nederland, in Nederland worden, de drie gebouwd, dat is daar nog een gevolg van. Ja. Uh, en, en ze laten die oude centrales doordraaien, omdat ze die elektriciteit gewoon nodig hebben. En, en, en had je nou naar Tjernobyl dat niet in de ijskast gezet, gezet zoals u zegt? Had je dan nu veel betere kerncentrales gehad? Veiliger ook? Ten eerste zouden er dan veel modernere kerncentrales staan. Uh, die zijn sowieso per definitie veiliger. Maar ten tweede, en dat dat speelde minder direct naar Tsjernobyl, maar uh, had je dan ook veel minder CO2-uitstoot gehad. Hm. Mevrouw Teuling, dat overtuigt u niet. Nee, want er hadden ook andere Vandaag keuzes gemaakt uh, kunnen worden... en die kunnen we nog steeds maken. We staan in Nederland nog steeds uh, op een breekpunt. We kunnen of gaan voor duurzame energie... of we kunnen doorgaan op de oude weg, kolencentrales bouwen... waar wij als Greenpeace ook absoluut geen voorstander van zijn. Of kerncentrales bouwen... en daarmee de hele ontwikkeling van duurzame energie stilzetten. Nee, want... maar die kolencentrales die nu gebouwd worden, mevrouw Teuling... die zijn een direct gevolg van uw protest tegen kernenergie. Dus Dat is spijtig, maar waar. Nou, dat is, dat is niet terecht... Uh, de ontwikkeling in duurzame energie had ook ingezet kunnen worden. Wij hadden in Nederland een koploperland kunnen zijn, net als Denemarken, net als... Uh, Spanje, die keuze hebben we niet gemaakt. Uh, die keuze kunnen we nog steeds maken. De, en ik denk dat wat er nu in Japan gebeurt een hele goede aanleiding is om het kernenergiebeleid met, in Nederland te, dank u te wel. nemen. In Denemarken wordt 20% Heel. van de energie met uh, windmolens opgewekt. Goed, dus... dus meneer Pera, directeur van Atomstroom, dank u wel. En Ike Teuling van Greenpeace ook. De discussie is begonnen. Goedemorgen beiden. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal, mediaoverzicht. Nou, dan gaan we maar eens eventjes naar de verschillende media, de sites en uh, Twitter berichten over uh, ja, het gevaar ervoor straling in Japan. Die neemt toe. Radiation fears after Japan blast. Dat heeft natuurlijk te maken met die uh, explosie in de kernreactor 2 in Fukushima. En inmiddels horen wij via CNN dat Japan een no-fly zone over Fukushima uh, de kerncentrale 1, Fukushima Daiichi, uh, op dit moment heeft ingesteld. Uh, omdat daar te veel straling wordt gemeten. Ja. En Sky News bericht nog vooral over toegenomen radioactiviteit in de regio. En vlakbij de centrale, centrale 1 dus van Fukushima. De kranten, de aardbeving en tsunami in Japan... domineren de voorpagina's van de ochtendkranten. Op De voorpagina van de Telegraaf. Een eh, toch wel reeks indrukwekkende foto's. Daarop zijn daklozen te zien. Ook foto's van een dreigende rookpluim... boven de kerncentrale van Fukushima. De voorpagina's van, eh, van Trouw en ook de Volkskrant. Beeld van mensen die langs de puinhopen lopen. Eh, op het AD een wanhopig huilende vrouw te zien die op de grond zit. En trouw dan een profiel van de Japanse premier, Naoto Kan. Voor hem is nu het moment aangebroken om te laten zien dat hij wel een leider is. Kan, kan nog, is nog geen jaar premier van Japan. Tot voor kort werd gedacht dat hij ook snel zou aftreden. Sinds de aardbeving staat zijn positie echter niet meer ter discussie. De pers is de enige krant zonder Japan op de voorpagina. Een dagblad kiest voor een foto van VVD-kamerlid Sarnin Hennis Plasgaard. Hennis zit uh, ontspannen op een zwarte bank. In het bijbehorende interview pleit ze voor het beperken van de vrijheid van godsdienst. New York Times meldt dat de relatie tussen Verenigde Staten en Saoedi-Arabië verder Onder druk is komen te staan. De Amerikaanse regering is niet blij met de aanwezigheid van meer dan 2000 Saoedische militairen in het onrustige Bahrein. Zo dadelijk we laten we het hier even bij voor wat betreft de kranten en de media, want wij uh, moeten zomaar weer eventjes naar Japan voor het laatste nieuws van onze correspondent Joan Veldkamp in Tokio. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de toestand van de kerncentrales in het land. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag van 7 tot 11. De returns in de achtste finales van de Europa League. Zenit in Petersburg, 20. Gaat er langs en schuift de bal naar voorlangs. Spanak Moskou, Ajax. Oh, wat een mooi doelpunt. En Glasgow Rangers, PSV. Krijgt de bal in, half om, Oh, om, LOS langs de lijn, donderdag om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.